De samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen en het Haagse vervoerbedrijf HTM gaat door. Omroep West en lokale media melden dat de gemeenteraad van Den Haag heeft ingestemd met de deal. Den Haag zal 49 procent van de aandelen HTM verkopen aan NS.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 Het dodental van de overstroming in de Argentijnse provincie Buenos Aires is opgelopen tot 57. De stortregens zijn opgehouden, het water trekt zich terug. Het heeft in veel huizen bijna twee meter hoog gestaan en de ravage is enorm. Een kwart miljoen mensen zitten nog zonder stroom en er is gebrek aan schoon drinkwater.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 Vannacht minima rond het vriespunt. Overdag overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. En het wordt 6 of 7 graden. In het weekende wat meer zon en 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 5 april. Goedemorgen. Woningcorporaties gaan de huren van huurders die wat meer verdienen niet verhogen. Omdat ze niet precies weten hoe hoog de inkomens zijn. Maar het er straks over met de directeur van een woningcorporatie en de Nederlandse Woonbond reageert. Het kabinet laat twee Nederlandse JSF testtoestellen aan de grond. Wilco Boom in Den Haag legt uit wat dit betekent voor de eventuele koop van de Joint Strike Fighter. Hoort staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid over de aanpassingen die hij gaat maken in zijn zorgplan... Het blijft nog steeds erg stil rond het overleg over een sociaal akkoord. Straks het laatste nieuws daarover. Suriname wil wel eens wat meer overhouden aan de goudwinning in het land. En Mayno Remmers gaat vanochtend het veld in. De bodem is koud. De bodem is hard. Er zit weinig leven in. Er valt niks. Want dan ook niks te snavelen. En er is ook muziek in het Radio 1 Journaal vanochtend. Om te beginnen van Paul McCartney...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 Minuten over zes. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... wil het zorgplan van de AWBZ gaan aanpassen. Mensen met veel geld moeten meer voor zorg gaan betalen... maar Van Rijn wil daarop wel uitzonderingen maken. Daardoor hoeven bepaalde gevallen minder te betalen... voor een plaats in een verzorgingstehuis. Ik denk dat er op een aantal punten verzachtingen zijn aangekondigd. In de eerste plaats het punt van de letselschade. Als mensen een letselschadeuitkering hebben... Daarvan heb ik gezegd van dat we uh, zullen gaan regelen dat die letselschade uh, niet meegeteld uh, wordt. Uh, we hebben gekeken hoe het zit met uh, als je een eigen huis hebt dat niet verkocht kan worden. Daarvan hebben we gezegd dat we iedereen de mogelijkheid geven om een periode van vier jaar te hebben. Uh, zodat je huis in die periode van vier jaar verkocht kan worden. Om te kijken of we daar uh, iets aan zouden kunnen doen door de vrijstelling van vermogen iets te verhogen. Sinds 1 januari betalen mensen met spaargeld of een eigen huis meer voor een plaats in een verzorgingshuis dan mensen die geen eigen vermogen hebben. Van Rijn gaat de komende tijd de uitzonderingen berekenen. Het debat om het zogeheten Marokkanenprobleem gisteravond in de Tweede Kamer heeft weinig verrassingen opgeleverd. PVV had aangedrongen op zo'n debat na de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. door onder andere Marokkaanse jongens. Andere partijen wilden niet zo ver gaan om het een Marokkanenprobleem te noemen. Korte samenvatting van het debat. We hoorden om te beginnen. PVV-kamerlid Joram van Klaveren. Voorzitter, buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd... maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden... van Marokkaans geweld. Voorzitter, Nederland heeft een Marokkanen probleem. Mevrouw Karaboulut. Is de heer van Klaver het met mij eens dat uh, wij een mannenprobleem hebben? Mannen die zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd... in de criminaliteitscijfers, moord, verkrachting, roof... Meneer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, de heer Van Klaveren werd verdrietig. Nou, dat verdrietig, dat ben ik ook. Verdrietig dat we vandaag op de agenda een debat hebben staan... met alleen op de naam Marokkanenprobleem. PVV-leider Geert Wilders sprak over een historisch debat... omdat het Marokkanenprobleem eindelijk in de Tweede Kamer is besproken. Over de uitkomst is hij teleurgesteld. Wat een enorme teleurstelling is natuurlijk, is dat al die politieke partijen van de VVD tot aan de SP en alles wat ertussenin zit ontkent dat er een Marokkanen probleem is. en net doen alsof, er, alsof we geen Pim Fortuyn hebben gekend, alsof er niets veranderd is in Nederland. Dus ja, ik ben blij dat het debat gehouden is. We hebben het eindelijk over de waarheid kunnen hebben. En ik ben ontzettend teleurgesteld dat al die andere partijen lafhartig, met een kop in het zand, tien jaar lang een grote winterslaap hebben gezet. Het debat begon pas rond middernacht. De PVV had nog uitstel aangevraagd. Maar buiten de vier PVV'ers stemden 84 Kamerleden tegen en ging het debat dus alsnog door. Verenigde Staten en Zuid-Korea aan de ene kant... en aan de andere kant Noord-Korea. De situatie wordt steeds verder op de spits gedreven. Op en om het Koreaanse schiereiland worden steeds meer speciale wapens... en ook militaire eenheden in paraatheid gebracht. Amerika neemt de Noord-Koreaanse dreigementen serieus... maar is niet bang voor een aanval op Amerikaans grondgebied... zegt correspondent Tom Klein. Aan de ene kant uh, doen ze er bijna een beetje lacherig over... als het gaat om aanvallen op het Amerikaanse vasteland. Want alle militaire experts zijn het erover eens dat Noord-Korea daar gewoon niet toe in staat is. Maar aan de andere kant, de kerstversie minister van Defensie, Chuck Hagel, die zegt... rampen gebeuren altijd op het moment dat je even niet op staat te letten. En ik wil niet de geschiedenisboeken ingaan als die ene minister van Defensie die even niet op staat te letten. En dus op die manier is Amerika uh, op alles voorbereid en neemt het, het zeer serieus. En dus zijn Amerikaanse luchtverdedigingsraketten met spoed onderweg naar het eilandje Guam, in de Stille Oceaan die zouden dan vijandige raketten kunnen onderscheppen. Dat neemt niet alle zorgen weg, zeker niet voor Zuid-Korea... en dan met name de hoofdstad Seoul. meent militair historicus Chris Klep. En wat de Noord-Koreanen dus wel zullen kunnen waarschijnlijk... is vanwege de korte afstand bijvoorbeeld tussen de grens en Seoul, de Zuid-Koreaanse hoofd... dat is maar 40 kilometer, hmm. dat is binnen het bereik van de artillerie. Uh, nou, om daar een simpel rekensommetje op los te laten, een heel cruj zelfs al zouden de Amerikanen een verrassingsaanval uitvoeren over de grens... Uh, dan hebben ze een, een minuut of drie, vier, de Noord-Koreanen... voordat hun kanonnen worden gebombardeerd. In die tijd kunnen ze vijfduizend granaten afvuren op Seoul. Daar kunnen wij niets tegen doen. Ondanks de dreigementen blijft de Zuid-Koreaanse minister van Defensie benadrukken... dat er geen tekenen zijn dat Noord-Korea zich voorbereidt op een oorlog. Eerste blik in de kranten leert dat op alle voorpagina's... nee, op bijna alle voorpagina's... het Rijksmuseum prijkt. Volkskrant... Heeft een special erover en heeft een grote foto van de grijze achtergrond waar de nachtwacht voor hoort te hangen. Daar staat de tekst dan hangt weer op zijn plek. In trouw hangt de nachtwacht er al en zie je hem van ver af. Daar is uh, meer aandacht in die foto dan vooral op de... Gerestaureerde eregalerij. En in het Algemeen Dagblad hangt hij er al de nachtwacht. En staat er een bezoeker voor, een vroege bezoeker. die uh, zich iets vooroverbuigt om het schilderij nog eens goed te bekijken. en een linnen tasje omheeft met Rijksmuseum erop. In het AD, uh, de eigenlijke opening trouwens. bezuiniging bij de NS kan leiden tot ontslaggolf. Volgens FNV althans. massa-ontslag hangt in de lucht bij de NS. Blijkt uit een intern document van het bedrijf dat het AD in handen heeft. Dan NSC Next heeft uh, geen Rijksmuseum op de voorpagina... maar de uh, Russische vlag, wit, blauw, rood. Putin go home staat erin. Uh, verderop in de krant gaat uh, de krant in op het bezoek van Poetin komende maandag. Russen krijgen steeds meer auto's, maar steeds minder rechten staat boven dat artikel. En de opening van de Telegraaf is dat ons eten een stuk duurder wordt... na extra DNA-tests na geknoei met paardenvlees. En die DNA-tests zouden kostenverslindend zijn. Naast het artikel een foto van een schaap met twee pasgeboren lammetjes. Maar dat hoort er eigenlijk niet bij. Dat gaat over de lente. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Brandon Benson hoor u met Garbage Day. Mino Remmers, goedemorgen. Mino? Mino. Ja, daar ben je. Ik heb mijn microfoon laten vallen. Nou zeg. In het veld. In het Stop. droge veld gelukkig. Ja. Dus ik niet nat ja, dat ik laten horen. Toen viel die. Maar het is inderdaad... Uh, ik zit in de buurt van Sneek, Marcel. Ja. Niet om een rajonhoofd te interviewen. En ook geen ijsmeester, Hoewel het daar wel bijna de temperaturen nog zijn. Maar het gaat wel over de droogte inderdaad. Want het is ontzettend droog. We staan nu op een soort voetbalveld in een heel klein dorpje. Itens. En daar hoorden wij net een kievit En dat is gek. Ja, dat is gek, want ze horen niet op een sportveld uh, te zitten. Ze horen gewoon in de weilanden te zitten. En eigenlijk hadden ze lang op het nest moeten zitten. En ja, dat is allemaal niet het geval op dit moment. Het vervelende van Zoukivit is dat hij het nooit doet als de verslaggever aan de beurt is. Net tijdens de plaat volop. Maar ja... Uh, er is wat aan de hand met de natuur. Uh, er is al code oranje gegeven, onder andere in delen van Brabant... want de bossen zijn ontzettend droog, maar de vogels hebben er last van. Ja, zeker. De vogels hebben er zeker last van. Het is veel te droog en veel te koud. En ik, ik stampte daar net al in het begin van de uitzending op de grond. Ik zei, er valt niks te snavelen. Er is weinig leven, weinig bodemleven. Ja, er is absoluut weinig bodemleven. En door de vorst ja, dan, uh, is er helemaal niks voor de vogels natuurlijk. Dat is de grond hard. Even vertellen met wie we praten. Dat zijn uh, Rennert, Algra en Eddy de Boer. En jullie zijn van de BFVW. Dat is een prachtige afkorting van... De bond van Friese vogelwachten. Nou, en de vogelwacht is er mee bezig. De vogelwacht is er volop mee bezig. In Friesland uh, zijn wij altijd heel erg actief om de weidevogels uh, ja, zo goed mogelijk te beschermen. Te beschermen tegen uh, werkzaamheden op dat land. Uh, te beschermen tegen uh, ja, allerlei uh, vormen van uh, uh, ja, vernielingen, noem maar op om te zorgen dat we zoveel mogelijk kiewieten, grutto's, uh, nou noem ze maar op, uh, dat we die in Friesland kunnen houden. Ja, dat is normaal toch al, hè? als de boeren weer beginnen te ploegen... dat jullie aandacht ervoor vragen van let op als er nog nesten zitten... even uitstellen of, of een stuk afzetten. Ja, we zijn met een kleine 5000 mensen in Friesland zijn wij bezig om nazorg te doen, zo noemen wij dat. Nazorg? Het klinkt een beetje als uh, correlatie. Nee, het is, ja, zo klinkt het misschien ja. wel een beetje. Maar uh, wij mogen in Friesland uh, een tijdje eieren zoeken en ook eieren rapen, we mogen een eitje meenemen. En daarna gaan we massaal drie maanden lang gaan we nazorgen, dus beschermen. We gaan nu verplaatsen en dan gaan we ook vertellen wat jullie gaan doen... om juist in deze droge periode de weidevogels te helpen. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Wommels. Wommels? Wommels. Een klein dorpje tussen Sneek en Waldwerth. Ja, ik kom uit Brabant, hè, dus dat moet je mij allemaal uitleggen. Ja, oké. Okay. <lacht> nou, het is uh, ja, een klein dorpje, 1500 mijl wandelen. Dus het is op zich nog wel een redelijk dorp. Redelijk Goed, dan gaan wij nu verplaatsen naar Wommels. Juist. Die kievieten die willen we nog horen. Ja, zeker. Ja, oh, niet zoveel praten zelf dan.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 Dat durf ik aan te twijfelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, die meisjes hebben zoveel gemaakt. Ik ben zelf ook een veelmaker, zou ik maar zeggen. Dus uh, waar gehakt worden voor alle Spaanders. Dus, Maar je ziet af en toe echt een juweeltje opeens tussen. We wordt een verslag van John Saarbach. En wilt u een van de foto's zelf bewonderen of alle foto's zelf bewonderen? dat kan natuurlijk ook, moet u naar de website redenportret.nl. Het is bijna vijf voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, vindt dat burgemeesters bij hun sollicitatie al getest moeten worden op hun crisisbestendigheid. COT-directeur Marco Zanoni zegt dit naar aanleiding van het debat gisteren in de Tweede Kamer. Minister Opstelter van Veiligheid sprak daarover een verplichte veiligheidscursus voor burgemeesters, als ze al benoemd zijn. U hoort verslaggever Joris van der Kerkhoff.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 Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Bij de Swim Cup in Eindhoven heeft Femke Heemskerk verrassend een WK-ticket gepakt op de 50 meter vrije slag. Met 2490 bleef ze 400 ste onder de limiet. En de 50 meter is niet eens haar specialisme. Kijk, uh, het was eerst nooit aan de orde. Want kijk, 249 laat heel serieus heen. Dus het is natuurlijk wel leuk voor mij. Maar ik had natuurlijk altijd te doen met uh, Hinkelien en met Marleen en met Inge. En, uh... Dus uh, ja, nee, ik was super blij. En Hinkeline is Hinkelin Schreuder en Marleen is Marleen Veldhuis. Beiden zijn inmiddels gestopt. Ranomi Jojo was al zeker van een WK-ticket. Olympisch kampioene liet haar klasse zien... door met 24-30 een absolute toptijd op de borden te zetten. Inge Dekker maakte bij de Swim Cup haar rentrée. Ze werd vierde op de 50 meter vrij. Ze heeft overwogen om te stoppen... maar de aantrekkingskracht van het water was te groot. Ze gaat zelfs door tot de Spelen van Rio. Ja, ja ik moest er wel even over nadenken. Het zijn al zo lang, maar... Uh... Ja, ik vind het gewoon nog super leuk en ik hou ervan om te racen. Dus uh, ja, ik ga gewoon door. Ik heb er wel echt uh, goed een tijd voor genomen. Goed nadenken, want ja, het is wel wat. En het is weer vier jaar. Dus, uh, maar ja, ik vind het zo leuk. Ik heb veel wedstrijden gezommen. En uh, ja, ik, uh, ik kan het gewoon niet laten. In de Europa League werden gisteren de eerste kwartfinales gespeeld. Dat leverde spectaculaire wedstrijden op. Frank Wielaert heeft ze alle vier gezien. Nou, ik wist niet waar ik kijken moest. Zoveel doelpunten als er vielen. Tottenham Hotspur tegen Basel. Dan denk je Tottenham redt dat wel. Maar komt met 2-0 achter. Uiteindelijk wordt het 2-2... En Tottenham krijgt het dus nog zwaar in Zwitserland. Dan Newcastle met Tim Krul op doel. En Fernan Anita met een invalbeurt. Hij mocht een half uurtje meedoen tegen Benfica. Newcastle begon uitstekend. Kwam 1-0 voor, maar verliest uiteindelijk met 3-1. En ook voor Newcastle wordt het dus volgende week nog bijzonder lastig. Bij Benfica speelde overigens Ola John mee in de basis de hele wedstrijd. Chelsea dan tegen Rubin Kazan. Ook dat was wat lastiger dan dat ze hadden gedacht in Londen. Maar uiteindelijk door twee goals van Fernando Torres... wint Chelsea wel gewoon met 3-1 van Rubin Kazan. Maar ook dat is nog niet gespeeld, want in Rusland win je ook niet zomaar eventjes. Dan Fenerbahce tegen Laggio ten slotte. Daar bleef het heel lang 0-0, maar golfde het spel in razend tempo op en neer. Vlak voor tijd was het uiteindelijk Dirk Kuyt die de 2-0 aantekende voor Fenerbahce. Volgende week in Rome heeft Fenerbahce dus een prima uitgangspositie. Zeilster Caroline Brouwer heeft een plekje veroverd in de vrouwenboot... voor de Volvo Ocean Race, die volgend jaar wordt gevaren. Brouwer, die drie keer meedeed aan de Olympische Spelen... behoort tot de eerste vijf zeilsters die zijn aangewezen voor de boot. En Brouwer is dan ook dolgelukkig. Het voelt vandaag een beetje als een droom die uitkomt. Uh, ik heb... Uh... In de laatste keer dat de dames hebben meegedaan aan de Volvo Ocean Race, heb ik uh, een deel van de race mee mogen doen. En uh, dat gevoel van uh, ik wil deze race nog een keer in zijn geheel varen, dat, uh, dat gevoel is altijd blijven hangen in, uh, in mijn achterhoofd. Ik uh, ben het Olympisch traject ingegaan, ik heb uh, heel veel verschillende zeilprojecten gehad in de tussentijd. Maar het is eigenlijk nooit helemaal uh, uit mijn hoofd verdwenen en uh, ja, al met al uh, een hele gelukkige dag. Caroline Brouwer is dus al zeker van die plaats in die boot. Annemiek Bes en Klaatje Zuiderbaan hopen nog op een plek. Straks na half zeven hebben we aandacht voor vogelgriep. In China steekt die ziekte weer de kop op. En dan vooral in Shanghai. Dit is Radio 1. Het is half zeven, Doralt Megens is hier voor het NOS Journaal. Goedemorgen. De meeste corporaties zullen dit jaar moeite hebben... de extra huurverhoging voor de hogere inkomens door te voeren. Zijn net als vorig jaar problemen met het verkrijgen van de salarisgegevens... van de Belastingdienst. Dat zeggen de corporaties en de koepel Edes tegen de NOS. Corporaties hebben de gegevens nodig om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren... maar bij de Belastingdienst ontbreekt van veel woningen of huurders de benodigde informatie.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 En een Amerikaanse generaal van de Joint Task Force in de Hoorn van Afrika... is ontslagen wegens wangedrag, melden Amerikaanse media. De beschuldigingen aan het adres van commandant Ralph Baker... omvatten onder meer intimidatie en ongepaste contacten. Volgens ambtenaren hebben de beschuldigingen ook te maken... met drankmisbruik en seksuele misdragingen. weer dan nog, overdag overwegend bewolkt met misschien wat sneeuw of regen. Zes of zeven graden wordt het. In het weekend meer zon en dan wordt het zeven tot negen graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Johnsa Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Viel op de A15 richting Europort. Daar staat ze per NIS en Hoogvliet 4 kilometer. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Openhuizendag. Geachte heer Nijnhatte van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren.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 Good thinking. idstaffing.nl Vijf over half 7, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Problemen voor weidevogels door de aanhoudende droogte, hoort u zo meer over. En China maakt zich ernstig zorgen over de vogelgriep dat weer de kop opsteekt. Sinds vorige week zijn er al 14 geregistreerde gevallen van deze zeer besmettelijke ziekte. Vijf mensen zijn inmiddels overleden, vier van hen kwamen uit Shanghai. En daar is ook NRC-correspondent Oscar Garschagen. Goede goeiedag. Goedendag. Ja, vogelgriep in China. Gaan alle alarmbellen rinkelen dan? Ja, beslist. Uh, kopers van, uh, van, van gevogelden uh, op de markten, uh, uh, in ziekenhuizen, bij de overheid. Uh, alle, alle alarmbellen zijn, uh, zijn aangegaan. Omdat men zich hier nog goed herinnert hoe uh, tien jaar geleden een ander uh, virus, het SARS-virus, uh, voor honderden doden zorgde. Ja, En die vogelgriep, om, om, om, wel, met welke soort hebben we te doen? We hebben te doen met uh, H7N9. Dat is, een, uh, dat is een variant van een, een andere, ander virus. Het probleem met dit virus is, uh, is dat er uh, op dit moment nog geen antivirus voor is. Uh, dat wordt wel uh, gepoogd te ontwikkelen, niet alleen in, uh, in, uh, in China, maar ook in de Verenigde Staten. Waar inmiddels overigens ook de alarmbellen zijn gaan rinkelen. Maar dat virus is er nog niet. En door de, door de toename van controles, eh, onderzoeken op markten, in ziekenhuizen, cetera, eh, Verwacht men eh, dat het aantal gevallen zal stijgen. het aantal ziektegevallen zal stijgen. En dat ook het dodenstal eh, zal stijgen. Heerst het vooral in de buurt van Shanghai? Het heerst in Shanghai en wij de omgeving. Eh, in een gebied... Uh, ongeveer zo groot als uh, de Benelux plus een deel van Duitsland en Noord-Frankrijk. Mm, nog wel in een heel groot gebied dus. Uh, wat doen de autoriteiten? Wat voor voorzorgsmaatregelen worden genomen? Uh, ziekenhuizen zijn gealarmeerd, uh, onderzoeken op markten uh, uh, zijn geïntensiveerd. Het probleem met, met uh, H7 en 9 is tot nu toe dat het uh, overgaat van kip naar eend, naar, in ieder geval van gevogelte naar gevogelte. Nog niet van mens, mens naar mens. En het is moeilijk traceerbaar. Het is niet onmiddellijk te merken dat ze aan kippen eh, dat ze dit virus dragen. Ze gaan er niet onmiddellijk dood aan. Dus het duurt enige tijd eh, voordat men ook de bron van dit virus heeft eh, getraceerd en ook voldoende uh, materiaal heeft verzameld om een antivirus te maken. Ja, Oscar, je weet er veel vanaf. Nou, verwacht niet anders natuurlijk, maar betekent dat ook dat er meer openheid is, dat er meer gegevens zijn? Nou, mij valt er in ieder geval op. Uh, ik was tien jaar geleden niet in China, toen de SARS-crisis uitbarst. Maar ik herinner me nog goed uit die tijd dat, en, dat uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, uh, collega's, journalisten hier klaagde over het feit dat de overheid dagenlang het zwijgen toedeed. En het eigenlijk probeerde te verdoezelen. Het lijkt nu op dit moment dat de Chinese autoriteiten een hele andere koers varen. En dat is natuurlijk politiek interessant. Openheid, transparantie, snel melden, et cetera, et cetera. Dat, dat lijkt nu de koers te zijn. Ja. En eet je zelf nog kip? Ik eet uh, kip, maar uh, wel uit de supermarkten niet uh, van de, de, de straatmarkten. Dat lijkt mij heel verstandig. Oscar Gaarschaga vanuit Shanghai, hartelijk dank. Over de vogelgriep die dus weer is uh, opgedoken in het zuiden, met name van China. Het invoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging verloopt problematisch. De Belastingdienst moet inkomensgegevens doorgeven aan de woningcorporaties... maar dat gaat in veel gevallen niet goed, zeggen de corporaties. En de woningcorporatie Koepel Edes die zegt dat ook tegen de NOS. Deel van de huurders zal daarom dit jaar geen extra huurverhoging krijgen. Vorig jaar ging het ook al mis. Toen leek het erop dat de inkomensafhankelijke huurverhoging zou worden ingevoerd en mocht de Belastingdienst al de inkomensgegevens verstrekken. Dat ging niet goed. De gegevens waren onvolledig... en dat leverde toen ook al problemen op voor woningcorporaties... zoals voor wonen. Dat betekent dat wij een beetje in tijdnood komen. Want we moeten natuurlijk voor 1 mei de huurbrief bij de bewoners zien te krijgen. En nou, ik vind, zorgvuldigheid vind ik hartstikke belangrijk. En daar hebben mensen ook gewoon recht op. Um, en dat komt wel een beetje in de knel als we dat op een nette manier willen doen. Maar er kwamen meer problemen. De rechter vloot toenmalig minister Spies terug...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 Eh, mensen met een huishoudinkomen hoger dan 43.000 euro per 1 juli aanstaande. Dat wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer en we hopen dat de Eerste Kamer dat ook heel snel wil gaan behandelen. Dat heel snel viel tegen. Het kabinet viel, de huurders kwamen in verzet. Veel te hoge huurverhogingen in deze tijden dat de koopkracht toch al gigantisch onder druk staat. Het nieuwe kabinet met de VVD en PvdA heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Minister Blok voor Wonen moest eerst een woonakkoord sluiten met D66, ChristenUnie en de SGP. Afgelopen maart was het dan zover. De wet kwam door de Eerste Kamer. Ja, ik ben natuurlijk tevreden dat we hiermee een heel belangrijke maatregel voor de woningmarkt genomen hebben. Het aanpakken van het scheefvuur en daarmee ruimte maken voor mensen met een laag inkomen die nog op de wachtlijst staan voor een huurwoning. En dat was een overzicht van de problemen die woningcorporaties op het ogenblik hebben. Um, ja, en of het nou zover komt dat er inderdaad die huurverhoging er is, dat is de vraag. Uitvoering uh, blijkt dus moeilijk te verlopen, blijkt het onderzoek van de NOS. U hoort daar na zeven uur meer over van onze wonenspecialist, Jikke Zelstra. En de Universiteit Groningen zoekt geld, ook zij al, veel geld... om de trek van een vogeltje in kaart te brengen. De Noordse sterren. Waarom, hoort u zo duidelijk? Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Gaan we naar Suriname, want Suriname wil meer verdienen aan de goudwinning in het land. Daarom wordt er momenteel in het parlement gesproken over een overeenkomst met twee multinationals... die al een tijdje in Suriname actief zijn. Contact nu met correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Harmen, ja, heeft Suriname zich dan de afgelopen jaren de kaas wat van het brood laten eten?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 Goed. Nou, het geeft wel aan dat Suriname niet meer zich over zich heen laat lopen. Is dat kenmerkend voor het nieuwe bewind, voor de president, voor Baudisse?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 Ja, Stil zijn zit In zit midden in het veld in een hokje. Bij, achter een boerderij is een hokje gebouwd, speciaal voor vogelaars. Een hokje waar we met twee mannen in zitten, handen wrijvend. En we kijken door kleine gaatjes, die zijn gemaakt in het hokje, naar een plas. Wat zien we voor vogels zitten? Er zitten uh, een dertig, veertigtal grotto's zitten hier. Die uh, rusten hier en die... Uh... Zit ze nou op het ijs? Ja, ze zitten op het ijs. Het is uh, even zo goed, is, uh, is het toch weer dus aan winter... dat het uh, plasdrasgebied voor de vogels hier ook bevroren is. We zijn op pad met de Vogelwacht in Friesland... met uh, Eddie de Boer en Rennerd Algra. Jullie hebben speciale maatregelen getroffen om de vogels te helpen... want vanwege de aanhoudende kou is het droog, weinig voedsel voor de dieren. Wat, zijn jullie, wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben als Bond voor Friese Volkenwacht een aantal oproepen gedaan. De eerste oproep was om een aantal ijsbanen en plekken, ook boerenweilanden onder water te zetten. Of ijsbanen genoeg hier, hè? Uh, elk dorp heeft zijn eigen ijsbaan. Nou, die zijn net twee, drie weken geleden zijn ze droog gezet, omdat eigenlijk de wind voorbij was en wij hebben opgeroepen om ze weer onder water of deels onder water te zetten... door eigenlijk dezelfde situatie te creëren die je hier uh, ziet. Ja. Dus uh, een ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk nat, gedeeltelijk, uh, droog. Zo een gedeeltelijk droog. Een vond... plas-dras-situatie hadden een jullie dat. plas-dras-situatie. Plas ja. oh, ja. dan, dan, dan is het makkelijker voor die dieren om met de snavel toch wat te vroeten in de grond... en toch iets te, van voedsel te hebben. Ja, maar je hebt ook onder de ijsbanen was het natuurlijk minder koud dan, dan aan de, aan de oppervlakte. Dus als je daar nu het water weer over laat lopen dan zie je dat, dat vrij snel die temperatuur ook weer wat oploopt... en dat het voedsel voor de vogels makkelijker te bereiken is. Kijk, als het bevroren is, kunnen ze nergens bij. Nee. Hoe ernstig is het voor de, voor de vogelstand? Nou, het is wel behoorlijk ernstig. Want ja, natuurlijk hadden we nu al volop uh, kiewietseieren moeten liggen... en kiewieten aan het broeden moeten zijn. Maar er is nog heel weinig. Er zijn wel een paar eieren gevonden in Friesland, maar het is uh, veel te weinig... Betekent dat ook dat er grutto's en andere vogels uh, aan dood gaan? Nou, door de kou, uh, als ze geen voedsel hebben, dan uh, verhongeren wel bepaalde vogels. Verhongeren. En je zag ze ook heel veel uh, naast de snelwegen zitten, kiewieten. En ik, uh, ik heb ook wel eens dode kiewiet uh, langs de snelweg gezien. En bijvoer, want jullie werken met meer dan 5000 vrijwilligers. Bijvoeren, is dat een optie? Nee, bijvoeren is geen optie. Nee. Nee. Dat nee. ja, klinkt stadsmensen. Ja, hè? Een, ja, bij eenden zou dat kunnen. Dan heb je een wak uh, in het ijs en daar zitten ze dan allemaal bij elkaar. Maar dat, dat kan met uh, weidevogels, is dat geen optie. Nee. Nee. Waarom eigenlijk niet? Je, je kunt toch zaden of iets anders neer. Ja, maar dat is vooral dat ze insecten en wormpjes en, uh, en dat soort dingen moeten hebben. Ja, die heb ik thuis niet. Even door het gat kijken. Zit je ook met... Ja, je kan niet met een hele groep mensen zitten, hè? van de vogel wachten. Kun je die vogels zien zitten? Er wordt ook nog wat aan de boeren gevraagd. Ja, we hebben gisteren een oproep gedaan... om boeren die een mais in hun veld planten... Dat doen ze meestal eind, eind april... Ja. om wat eerder te beginnen met de werkzaamheden... met name het omploegen... zodat als de kieven volgende week wel nesten gaan, gaan maken... en wel eieren gaan leggen dat ze niet uh, vervolgens uh, verrast worden door een boer die het hele weiland omploegt. Dat is weer aan de rijdt natuurlijk. Precies. Ja. Houdt de boeren de rekening mee? Ja, we gaan straks naar een boer die, daar, uh, inderdaad die dat gaat doen of net heeft uh, gedaan. Uh, boeren zijn graag bereid om de rekening mee te houden. Mits het uiteraard kan. Boeren hebben ook aangegeven, ja, in sommige gebieden is dat heel erg lastig. Zeker als het droog blijft is het heel vervelend. Omdat de boeren, zodra ze de meis gaan planten, eigenlijk wel een nou ja, wat warme en, en vooral ook vochtige bodem nodig hebben. Kijk nog een keer naar buiten, naar de grutto's. Hoeveel zitten er? Een stuk of? Nee. Twintig? Dertig? Twee, daar zit ook nou een groep. Oh. Kijk ik overheen, denk ik. Ik denk dat er een stuk of 60. zes. Zes, zestig. Oké. Maar nog immers, moet nog even goed kijken, is vandaag aan het vogel kijken. Tenminste, waar ze zijn, want de vogels hebben last van de droogte. <totstuk> Verkeersinformatie nu bij de AWB. John Zahalka, John, vrijdag rustig. Ja. En toch staan er al files. Ja, inderdaad, aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam-Saloos 2 kilometer. En verderop staat 3 kilometer voor de bottak tunnel En op de A73, Nijmegen richting Venlo. Daar staat er een ongeluk tussen Malden en Kuik 2 kilometer. Nou, mocht er niet zoveel meer fout gaan dan is de normale vrijdag. Ja, dat denk ik wel. Het weer werkt mee. Het is droog natuurlijk, wat warmer. En nou, ik denk dat er rond half negen niet meer dan 30 kilometer zal staan. John Zaroka bij de AWB, dankjewel. Oké. Okay. You got it! Adams hoorde u met The Best of Me en nu hoort u een klein vogeltje. Dat is de Noordse Stern, zelfs een heel klein vogeltje. En elk jaar legt dat kilometers af, duizenden kilometers, van de Noordpool naar de Zuidpool en weer terug. En Maarten Lonen, wetenschapper aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, wil de vliegroutes van die Noordse Stern in kaart brengen. En zet daarvoor een nieuw middel in: crowdfunding. Meneer Lonen, goedemorgen. Waarom? Nou, uh, we zitten vol met plannen, we hebben een prachtig verhaal. Maar dan ontbreekt het ons aan geld. Ja, dat is vaak zo, hè? Ja. En er is geen andere manier, u moet het van het publiek hebben? Nou, dit is, in dit geval is het eigenlijk een ideaal project om ook uh, een link te leggen met het publiek. En om het publiek iets terug te geven van het onderzoek wat we doen. We doen natuurlijk, ik doe al jaren onderzoek in het Poolgebied, voornamelijk aan ganzen. Maar dit is een nieuw project, maar. Iedereen die hieraan bijdraagt, krijgt ook iets terug van ons... in de vorm van uh, betrokkenheid bij het project. Ja, en dat is, dat wa, is nieuw. Wat ja. hebben we daar dan aan? Hoe, hoe zijn we dan betrokken bij dit project? Nou, uh, laat zeggen, als, er, uh, als u geld stort... dan, uh, da, dan kunt u uh, uh, foto's van ons krijgen, aanzichtkaarten uit Spitsbergen... maar ook de onderzoeksgegevens. U kunt een stern een naam geven... en dan krijgt u precies het traject wat die stern heeft gevlogen... als we die resultaten terugkrijgen over een jaar... Um, zo zijn er, uh, u kunt uh, me uitnodigen voor een lezing. Ah. Er zijn allerlei mogelijkheden waardoor je heel veel hoort over dit onderzoek en waarbij je eigenlijk ook een beetje ziet wat voor ontzettende prachtige vogeltjes is, zoals u al in uw introductie zei. Ja precies, maar dat is dan allemaal heel interessant. Maar de informatie die uw onderzoek straks gaat opleveren, uh, heeft in ieder daar ook wat aan? Volgens mij wel. Um, het is namelijk zo dat het niet alleen zomaar de trekroute is die we willen volgen. Maar ik wil heel specifiek gaan proberen. Daarom hebben we ook eigenlijk zoveel geld nodig. Om eenzelfde vogel een aantal jaren te volgen. Om de veranderingen in de trekroute vast te leggen. En dat is iets wat op het moment heel erg speelt. Want die vogel trekt van Noord naar Zuidpool. Klimaatverandering is een thema. De Noordpool, daar is het al veel warmer geworden dan in onze streken. En in Antarctica, op de Zuidpool, is het eigenlijk stabieler. Dus die vogel die trekt door allerlei milieus. ...waar de temperatuur aan het verschuiven is. En dat heeft effecten op zijn planning. Want de voedselpiek, het moment dat er het meeste voedsel in het water zit... ...is ook aan het veranderen. Ja. En... Het, het, verder is er in de, in de Atlantische Oceaan, in de oceanen ligt plastic soep. Dit vogeltje dat, dat vist door boven het water te hangen en erin te ploffen... ...en in de bovenste waterlaag, dat uh, plastic soep is een probleem... Precies. Misschien moet hij daar zijn trekroute ook voor aanpassen. Ja, die plastic soep is dat, dat drijvende eiland van, van plastic afval... Hè, wat hier ergens onderweg gaat tegenkomen. Precies. En als we eenmaal weten hoe ze trekken, olierampen... we kunnen eigenlijk gewoon, en dat fascineert me ook... dat ik vanaf Spitsbergen, waar ik iedere zomer zit... dat ik eigenlijk gewoon een blik over de hele oceaan krijg... van wat er gebeurt op de hele Atlantische Oceaan. En dat kan koppelen aan veranderingen. Ja. En dat, dat is... Eigenlijk specifiek wat me, wat me boeit, dat ik deze vogel als verkenner kan gebruiken voor, voor, voor uh, veranderingen. Ja, en die ene Noordse sterren die u dan graag zou willen vogelen, hoe gaat u dat dan doen? Gaat het met een cameraatje of een. Nee, chip? nee het is eigenlijk het vogeltje, is maar 110 gram. Is het er klein gram. voor, denk ik? Hè? Ja, 110 gram, daar kun je eigenlijk heel weinig. Dus ik heb een heel klein computertje van 0,6 gram. Super, super, super fantastisch. En die meet eigenlijk alleen maar licht. Maar op basis van dat licht. En de tijdstip van de hoeveelheid licht. kan ik de dagen reconstrueren. Daglengte bepaalt hoe noordelijk of zuidelijk je zit. En wanneer de zon opkomt. weet ik hoe oostelijk en westelijk je zit. Nou. En dat is een berekening. Maar op 200 kilometer nauwkeurig. kan ik dan zien waar die vogel iedere dag is geweest. En dat geeft op. Nou, heeft een Groenlandse onderzoeker. heeft het al een keer gedaan. Die heeft gezien dat die vogeltjes in één jaar tijd 70.000 kilometer vliegen. Nou, al dus de... de bevlogen onderzoeker, meneer Lone. Want we hebben ja. geen, geen tijd meer. U, u kunt nog wel even de website noemen waar uh, ja, donateurs rug, zich kunnen melden. Jazeker, o, Rug. Oké, okay, dat is dan van de Rijksuniversiteit Groningen. rugsteuntstern.nl. Precies. Van onderzoeker Maarten Lone. Hartelijk dank voor uw verhaal. Dank u wel. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Raymond Serré. Vakbonden vrezen voor het ontslag van mogelijk duizend werknemers bij de Nederlandse spoorwegen. Volgens het AD blijkt dat uit een intern document van NS dat de krant in handen heeft. In dat advies staat dat bij de NS de komende jaren 100 miljoen euro zou kunnen worden bezuinigd. Bij de ingreep zouden vooral ondersteunende afdelingen het moeten ontgelden. Daarbij gaat het met name om personeelszaken, automatisering, inkopen en financiële zaken. Bij die afdelingen zou 30% kunnen worden bezuinigd. De economie van Cyprus gaat zwaarder gebukt onder de versobering en sanering dan tot nu toe werd aangenomen, schrijft het Financiële Dagblad. De krimp van de economie op het eiland loopt mogelijk op tot 13%, zegt een regeringswoordvoerder. En dat terwijl de trojka van IMF de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank uitgingen van 8,7%. Ter vergelijking, zelfs in Griekenland viel de groei nooit verder terug dan ruim 7%. Het dodental na de overstroming in Argentinië loopt op. Er zijn tot nu toe 57 mensen omgekomen en er worden nog 20 mensen vermist. De Spaanse televisiezender RTVE laat de RTVJ laten enorme wateroverlast die veroorzaakt is door slagregens zien in een video op de website. Het is van bovenaf gefilmd. Straten en huizen staan onder water in een uitgestrekt gebied in de provincie Buenos Aires. Is vooral La Plata zwaar getroffen. Argentijnen zijn trouwens woedend over de gebrek hulp van de overheid. En er is een nieuw conflict ontstaan over de politieacademie... in Apeldoorn, meldt RTV Gelderland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie... heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar die opleiding. De conclusies van het rapport komen binnenkort naar buiten. De ondernemingsraad wilde de resultaten vooraf krijgen... maar dat mocht alleen als de inhoud niet naar buiten zou komen... en dat wees de OR af. De raad van toezicht van de politieacademie zegt nu... dat het rapport eerst met de Tweede Kamer moet worden gedeeld. In december zegt het OR het vertrouwen in het bestuur van de politieacademie... op, omdat de toekomst visie van het bestuur niet helder zou zijn. Leest u vanochtend meer over, in dit geval bij RTV Gelderland. Zo dadelijk, dan hoort u na zeven uur meer over de woningcorporaties... die problemen hebben met de belastingdienst... en daardoor kan de huurverhoging mogelijk niet doorgevoerd worden. Ze hebben daar ook haast mee, die woningcorporaties. Eigenlijk moeten ze die gegevens volgende week binnenkrijgen... anders gaat dat niet lukken... en moet de strijd tegen het scheef wonen worden gestaakt. Blijft u luisteren.